Een Franse politieman heeft met zijn dienstwapen een bloedbad aangericht... omdat zijn vriendin het had uitgemaakt. De 31-jarige agent uit een voorstad van Parijs... schoot eerst zijn vriendin in haar gezicht. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Daarna schoot hij op straat twee mannen dood. Of hij die kende is nog onduidelijk. Vervolgens ging de politieman naar het ouderlijk huis van zijn vriendin... en schoot daar haar vader en de hond dood. Ook verwonde hij haar moeder en zus. Uiteindelijk pleegde de politieman zelfmoord. Volgens Franse media hebben dit jaar al 46 agenten... met hun dienstwapen zelfmoord gepleegd. De eerste kat die een ruimtereis maakte, krijgt een monument... Een Brit heeft daarvoor geld ingezameld. De kat Felicet werd in 1963 door de Franse ruimtevaartorganisatie 200 kilometer de ruimte ingeschoten en landde 13 minuten later weer. Ze was de enige kat die zo'n ruimtereis overleefde, maar werd afgemaakt om te onderzoeken wat de invloed was geweest op haar hersenen. Het monument, waarvoor bijna 50.000 euro is ingezameld, is volgens de initiatiefnemer ook bedoeld voor alle andere dieren die naar de ruimte zijn gestuurd.